Middernacht, het begin van maandag 26 november. Marjan Koekoek met het nws journaal De jongen die zaterdagochtend door de politie werd neergeschoten... op het Haagse station Hollandspoort droeg geen wapen. Dat meldt Omroep West op basis van verschillende bronnen... binnen en buiten de politie. De jongen van 17 overleed later aan zijn verwondingen... Volgens Omroep West was de politie naar Hollandspoor geroepen omdat er een gewapende man zou rondlopen. De jongen kreeg het bevel zijn armen omhoog te doen, maar hij zou naar zijn middel hebben gegrepen. Daarop schoot een agent hem neer. Het Openbaar Ministerie wil het verhaal van West niet bevestigen, nog ontkennen. De komende dag komt het OM met een verklaring. Vrienden van de overleden jongen organiseerden vanavond een stille tocht. Daarbij waren zo'n 150 mensen aanwezig. In een ziekenhuis in Alkmaar is componist Simeon ten Holt overleden. Hij is vooral bekend door Canto Ostinato, een stuk voor meerdere piano's. Ten Holt ronde het werk af in 1976. Het groeide met zijn kenmerkende, repeterende melodie uit... tot een van de bekendste werken uit de hedendaagse Nederlandse klassieke muziek. Simeon ten Holt is 89 jaar geworden. In de Spaanse regio Catalonië verliest de regerende liberale nationalistische partij van Arthur Mas volgens de prognoses een aantal zetels bij de parlementsverkiezingen. De partij van regeringsleider Mas blijft wel de grootste. De partij had gehoopt dat ze de absolute meerderheid zou krijgen zodat ze een referendum kon uitschrijven over afscheiding van Spanje. Dat kan nu alleen als er wordt samengewerkt met linkse nationalistische partijen. Reddingswerkers hebben vanavond het lichaam geborgen... van een van de twee mannen die vanmiddag bij Windkracht 9... op de Noordzee overboord sloegen. De andere man is vermoedelijk ook gezien... maar kon niet uit zee worden gehaald. Het lijkt erop dat ook hij is overleden. De mannen waren afkomstig van een Brits schip... dat ten noorden van Terschelling voer. Het weer, in het noorden nog een paar buien. Morgen is het overwegend bewolkt en zijn er een periode met regen. Het wordt een graad of tien. Dit was het NOS Journaal.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 Uh, welkom bij Recht Jan, een radiochocophone. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. En bel bij het geluid heb je RechtJan.nl. En de op Twitter is natuurlijk Jan En je kunt natuurlijk inbellen voor de Echte een radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En dat is dus gratis, dus kan gewoon bellen naar 0800-1121. En natuurlijk voor wat een geleuter en de stelling van vanavond is: de Arabische lente heeft een beetje last van een herfstdepressie. Ja, en Echte Jan, dat weet je of dat weet je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus bouw jij speciale moslimwoning waar vrouwen en mannen gescheiden kunnen wonen. Maar zou je als semi-overheid je helemaal niet met dit soort religieuze onzin moeten bemoeien? Nou, vereniging eigen hart, Amsterdam. Dan ben je een ontzettende Johan-Jan. Dat dacht ik wel, Jan. Dan laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echt Jan oh, ja. echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, een collega van de, onze hoofdgafster vanavond, Hansi van Balen. Het standpunt wat de VVD-delegatie heeft ingenomen is heel duidelijk. Ja, dat was wel heel duidelijk. Want op het VVD-congres was er toch wel één onmerkelijke tekst. En wel van Hansi van Baalen, de fractievoorzitter van de VVD in het Europees parlement. Hij zei namelijk dit weekend, dat, moet je opletten Jan... dat ja. de socialisten maar moeten verzuren in eigen kring. Daar heeft hij het over. Ja, dan mag je toch wel een uitspraak noemen. Want, want op hetzelfde congres, zei Rutte nog dat samenwerken met de PvdA... Oh, hartstikke leuk is. Een warm bad. Vrienden voor het leven. Maar dus in het Europees parlement... Vinden zij een socialisten? Jan. Wat dacht je daarvan? En voor die opmerking krijgt Hans van Balen de Jan van de Week, Week, Week. Oh ja? Ja, waarom niet? Oké. Okay. Uh, uh, Ronald Plastek. Er staat in inderdaad halal woningen, maar wat het uiteindelijk is, is een kastje bij de deur voor je schoenen. Een kraantje om je voeten te wassen. En een grote woonkeuken. En dan zitten de vrouwen. En daar zitten de vrouwen, Jan. In de grote woonkeuken. Ik heb ook een grote woonkeuken. Met helemaal het ja, vol met vrouwen. Dat is een leuk vol met vrouwen. En een, een kistje voor de schoenen bij de deur, Jan, wil ik ook. Maar goed, het is natuurlijk de, over de ophef van de halal-woning in Amsterdam. De woningbouwvereniging Eigenhart bouwt daar 180 zogenaamde moslimwoningen... met extra grote keuken, zodat daar de vrouwen apart van de mannen kunnen zitten. Ieder zijn eigen cultuur vinden wij natuurlijk, maar niet van ons belastinggeld vinden wij natuurlijk ook. Maar omer Roon vindt geen enkel probleem. Hij noemt het kleine woonwensen, die verder helemaal niets te maken hebben met... Religieus onwenselijke zaken, zoals wij dat zouden kunnen zien. Hij uh, ja, verlaat daarmee onze circulaire manier van besturen, Jan, uh, denk ik. En uh, uh, de ja, TV, hoor. Ja, is weer terug weg geweest. Ze zijn er weer. Hallo, ah, ja, oh, daar zijn ja, er weer. Ja. Nou, uh, Omeroon uh, heeft dit allemaal mogelijk gemaakt. Maar wat is hier, Jan? Hoeveel Johan. Dat dacht ik wel. Ja. Hé, hey, we hebben weer een collega van Omeroon, uh, Francie Timmermansy. Uiteraard neem ik afstand van de uitlatingen van de uh, Turkse premier uh, uh, over Israël. Ja, de Timmer Frans, die was deze week veel op het nieuws, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, blijkt een verdomd ander standpunt ten aanzien van Israël en het Palestijnse conflict te hebben, dan PvdA-Kamerlid Timmer Fransi, want opeens is het uh, pro-Palestijnse verhaal ja, er wel een beetje vanaf bij Frans. Uh, ook stopte hij met Facebook. Uh, omdat hij commentaar op zijn nieuwe... Ik zat, uh, ja, dat ja, was hij zat. Hij wilde geen commentaar meer op zijn nieuwe beleid, Jan. Hoe vind je dat? Ja, dat moet ik zelf weten. Maar wat ik nee. opmerkelijk vind... waarom neemt hij eigenlijk afstand van de uitspraken van een Turkse premier? Uh, ik, of, ik, ik zou je vertellen... Uh, alsof de, die, die Turkse meneer het ook maar één hol interesseert... van Frans Tirmans. van... Nee? Ik, ja, daar raak je, wel, daar raak je wel, wel een beetje het punt van het verhaal. Uh, ik denk dat die Turkse premier niet eens weet wie Timmer Fransi is. Nee. Maar in ieder geval, Timmer Fransi, die was van alles en nog wat. Uh, alleen nu niet meer, want hij is minister. Nou ja, in ieder geval. En hij kan niet met kritiek omgaan. Dus uh, Frans, als je het hoort... Hey, Doebiesstein, Johannes. Over Johannes gesproken, dan hebben we hier ook nog Amiga Kat. Want het is natuurlijk heel goed mogelijk dat de verkrachter niet de moordenaar is. De vader die is door het OM omgekocht met drank en andere dingen. De justitie zegt: Weesie, dat gaan we niet doen. Jij gaat niet naar de moordenaar van Marianne. En hij gaat gewoon niet. Nou. Ja, nou. Euh, euh, euh, ja, kat is van het padje ja, af, anders kunnen we het wel niet maken. Hij ja, nee, was hier pas nog gevonden, maar toen al... Nou, iemand met, met, laten we zeggen, een redelijk rijke fantasie. Maar hier en daar dacht je nog... Goh, misschien is het wel waar, maar nou is hij helemaal geschrift geworden. Hij belt zonder schaamte de vader van een vermoord meisje... vader op om hem te vertellen dat hij nog steeds een uh, groot complot is... ...waar hij ook deel van uitmaakt. En nota benen zegt, kan ook nog dat poontvoorzitter Dominique Wezy ook onderdeel uitmaakt van een gigantische cover-up van de ware toedracht. En, en ja, dan wordt het toch langzamerhand, moeten we toch zeggen... Uh, ...wel tijd voor de gesloten afdeling voor Migra Kat. Jan. Het wordt misschien tijd voor uh, de armen achter de rug gebonden, denk je niet? Ja, voorzichtig. En de veel liefderijke toespraak is echt dolfijn muziek. Dan komt het allemaal weer goed. En zo is het maar net Jan. Echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan. Echte Jan, of Johan. Sophie nou. in het veld is sinds 2004 namens Nederland en D66 lid van het Europees parlement. En mag dus met recht een veteraan van de Europese droom worden genoemd. En desondanks hun oprecht en een warm welkom voor onze hoofdgast van vanavond. Sophie in het veld. Goedenavond. Goedenavond en welkom hier in de Jan de Studio. <laughs> Zullen we uh, uh, mevrouw in het veld <laughs> zeggen? Of, of uh, Sophie? Uh, de, de, zeg maar Sophie. Hé hey, wat leuk, Goed. nou zeg maar Jan. En, en, uh, en Jan? Niet. Uh, we gaan eerst even de actualiteiten doornemen, als we, uh, he, voordat we straks beginnen met het grote Europese verhaal, nou, slash droom. Nou, uh, maar eigenlijk nou, pakken we het wel een beetje bij, want heeft u de, de commentaren van Daisy Botters, uh, heeft u die gehoord? Want die, die heeft dus kritiek geleverd op de EU-parlementariërs, uh, vooral de Nederlandse, want hij noemt ze kolonialisten. Weet je waarom? Uh, weet je waarom? Ja, ik, ik, als het goed is, dan zijn ze. Ze waren met een delegatie op bezoek in Suriname en uh, hebben van tevoren al gezegd: als hij daarbij aanschuift, dan, uh, dan vertrekken wij. Ja. Um, ja, en dus deze ik... zegt: uh, jullie hebben niets meer over ons te zeggen. Ja, nou goed, dat, dat kan hij zeggen. Uh, de, de delegatie dacht daar duidelijk anders over. En die hebben ook wel zo hun opvattingen over, uh, over meneer Bouter zelf. En dat is geen kolonialisme. Uh, maar dat gaat natuurlijk gewoon over de rechtsstaat uh, en, en over, over mensenrechten ja, en dat soort zaken. Er, ik weet wat eraan vooraf gegaan was, dat dat ALC-congres wat ze daar hebben... dat regionale uh, congres met alle landen in Latijns-Amerika en de Cariben, dat dat zou in Surinale plaatsvinden. En daar had men van tevoren al bezwaar tegen aangetekend. Want ja, in, een, in een land waar een dergelijk regime heerst, willen we eigenlijk niet... Nou, en, en, en daar was hij dan boos over. Dat was dan de link met mm. kolonialisme, van verdomme nog aan toe. Nou, wat hij zegt is... Eh, uh, luister, Nederlanders hebben hier niets meer te zeggen. En daar heeft hij wel een punt. Ja hoor. Toch? Want we ja. hebben ze 2,5 miljard ja, gegeven ja, echt... geloof ik en uh, dat was het. Uh, de, nou ja, goed, Nederland heeft daar niks meer te zeggen. Maar ik, ik vind de, de, de, de kreet kolonialisme een beetje makkelijk. Uh, he, mensen hebben nogal moeite met uh, de positie die hij daar inneemt. Uh, en, en alle aanklachten die er tegen hem zijn. Dus het is niet, uh, dat heeft met kolonialisme niks te maken. Bovendien zie je dat die hele Europese delegatie daarachter staat. Dat heeft helemaal niks met Nederland te maken. Uh, dus misschien uh, de, dat hij zich eens achter de oren moet krabben... en luisteren naar, naar wat ze zeggen. Ja, toch ja, nou, nou, de Kastroop lijkt ja, ons... Ja, ja. Redelijk gerekt. Maar goed, we, we, we, we, we, we pakken het ja, erbij. Nou, Daisy, als je dit hoort, uh, denk eens nou over je positie, vriend. Over een andere positie gesproken. Uh, uh, de situatie in Egypte, met Morsi. Was hij ook zo blij dat er, uh, de Arabische Lente was begonnen? Uh, ik ben nog steeds blij dat hij is begonnen. Uh, ik, oh. hoop ook, ik hoop ook dat het uh, hiermee niet afgelopen is. Je ziet ook dat uh, wat hij daar probeert, he, toch de macht naar zich toe te trekken met de gebruikelijke smoes van ja, dat is maar tijdelijk, uh, dat daar meteen weer veel protest tegenkomt. Uh, ja, als hij schiet daar gelijk traangas op af. Ja, maar ik denk eerlijk gezegd uh, denk ik en, en hoop ik en ga ik ervan uit dat als mensen daar één keer geroken hebben aan de vrijheid, dat ze dat ook niet meer loslaten. Uh, en dat dit uh, een, een soort achterhoede gevecht is van hem. Ik denk dat mensen dit niet maar meer zomaar laten passeren. U gelooft toch niet oprecht in de Arabische lente? Uh, ik, ik weet niet of dat een kwestie van geloven in is. Ik geloof wel nee, uh, dat, dat, mensen, dat, dat... dat mensen daar uh, bereid zijn... om al heel lang uh, de straat op te gaan, te strijden... grote risico's te nemen voor, uh, ja. voor meer dan vrijheid. Ik nou een vraag. Zijn dat nou dan weer dezelfde mensen die daar de vorige keer ook stonden... Nou, ik, wel, wel denken, wel denken ik denk dat de moslimbroeders thuis blijven op dit moment. Want ja, die maar hebben daarvoor te de Vorige keer ja. bij dus Ja, natuurlijk. Ja, nou, maar het, het gaat ook niet om uh, de, de ene clan uh, tegen de ander. Het gaat natuurlijk om heel wezenlijke zaken. Het gaat om burgerrechten. Het gaat om persvrijheid. Het gaat natuurlijk ook gewoon om uh, economisch, economische ontwikkeling. En daar en uh, uh, met dit soort, soort nou, semi-machtsgrepen, uh, dat is natuurlijk niet goed voor de stabiliteit. Nee, maar en de, dus bedoeling, niet voor de, economie. de bedoeling was van die Arabische lente is dat die mensen uh, democratie misschien wel zouden tegenkomen of vrijheid. En ja. nu hebben ze een, een militaire dictatuur ingeleverd voor een islamitische dictatuur. Ja, uh, het was. Dat je, dat je beter een militair kan hebben die kan zeggen je moet gewoon je kop houden, dan iemand zegt je moet je kop houden en een boerke aandoen en vijf keer bidden en als je dat niet doet, dan, nou, dan gooi je weer hart. Dat, dat heeft hij nog niet gezegd. Nee, dat komt het het Als gaat... je de basis, helemaal nee, nee, okay, maar het is. Maar je ziet dus ook hoe, hoe moeizaam democratie en vrijheid worden bevochten uh, en hoe, hoe kwetsbaar het is en hoe voorzichtig je daar dus ook mee om moet gaan ja. als je het één keer verworven hebt, zoals wij in ons deel van de wereld. Of het is een westerse droom die helemaal niet uitvoerbaar nee, is, is in die de delen van de wereld. Nee, dat is, dat, dat, ik, ik ben geen relativist. Uh, ik denk dat mensen overal in de wereld behoefte hebben aan, uh, aan vrijheid, aan veiligheid. Uh, en ook je kan het ook niet loszien van economische ontwikkeling. Een land waar geen, waar geen vrijheid is, waar geen politieke en sociale stabiliteit is... kan ook geen economische groei maar kennen. Kent dus kent het u... heeft gewoon ook met welvaart maar, te maken. maar kent u dan één democratie in het Midden-Oosten? Ik ken namelijk niet. Ja, Israël. Nou, maar dat is niet echt uh, islamitisch dan. Nee, ja, nou ja... En op het moment dat mensen nu dus en... zeggen, wij willen dat ook... Uh, kan je dat alleen maar toejuichen Zeker. en ondersteunen. En dat dat, dat, dat, niet, dat, komt niet. dat dat niet van de ene op de andere dag komt, uh, dat... dat kan je ook bijna niet verwachten. Daar gaat veel meer tijd over. En als je ook kijkt in Oost-Europa bijvoorbeeld... Hè, want ik heb heel veel uh, van mijn uh, Oost-Europese collega's... die ook uh, gestreden, letterlijk gestreden hebben in de gevangenis hebben gezeten... gefolterd zijn uh, uh, voor, wegens hun strijd voor de vrijheid en de democratie. En als die dit soort dingen horen... Hè, wat u nu zegt van ja, misschien uh, kunnen die mensen dat wel helemaal niet democratie... dan zeggen ze ja, dat zeiden ze destijds over ons ook. Nou ja, uh, en kijk eens naar Rusland... Is, en dat, ja, Rusland is geen lid van de Europese Unie, voor zover ik weet. Nee, uh, maar dat is wel een onderdeel van de Oostblok. Ja. En daar hebben ze democratie in nee, gevoerd. Dat heeft een half jaar dus, geduurd. Nou, maar je ziet dus precies dat de landen die nu binnen de Europese Unie uh, liggen... dat die, uh, die democratie en die vrijheid ook heel moeizaam bevochten hebben. Dat dat overigens iets is waar nog steeds aan gewerkt wordt. Uh, maar de, het is iets wat wel werkt. En je ziet dat dat, dat, dat dat samengaat. En niet alleen maar met meer vrijheid en kwaliteit van bestaan... maar, maar ook u, met u, de economische je dan, welvaart. Dan echt zo oprecht nieuwsgierig ik geloof het hmm. namelijk ook heel graag... Het zou heerlijk zijn als het allemaal zo uitpakt. Maar is het, is het beletsel van, van de religie niet zo enorm... Hè, in dit geval de, de, de moslimbroeders die, die toch naar een sharia-achtige situatie toe willen? Nee. Of, of geloof je dat niet? Is dat een soort maar je ziet van, nee, in al die ik, landen ik, de ik geloof... moslimbroeders aan de macht komen. Ja, nou ja, maar kijk, je ziet overal in de wereld, ook in Europa, ook in de Verenigde Staten, dat er uh, heel conservatieve uh, uh, bewegingen aan de macht komen. Vaak ook uh, religieus geïnspireerd, een beetje autoritair. Dus dat is wel een bredere trend. Maar, maar, in, maar in Europa is dat nee, nee, democratisch. Ik denk, ik denk eerlijk gezegd. Dat is iets maar, anders. Nee, een democratie uh, hangt niet af van hey, of je wel of niet verkiezingen hebt. Er zijn landen die hebben verkiezingen, maar dat zijn geen democratieën. Uh, een democratie hangt af van de verhouding tussen de burger en de overheid. Maar Wacht, wacht en hè, ik wat zegt denk, u nou? U zegt een, de, de stem is helemaal niet nodig om in een democratie nee, te leven. Ik, nee, nee, en nee, aan de andere nee, kant nee, kan nee. je in een democratie leven... en dan heeft dat stem nee, helemaal geen zin. ik, ik zeg... Alleen met verkiezingen heb je nog geen democratie. Nee, precies. Uh, hè, dus uh, je hebt er meer voor nodig dan dat. Uh, de democratie die wij hebben, hè, wij hebben uh, ook in Europa, uh, zijn er dingen die indruisen tegen de rechtsstaat, waarbij uh, de burgerrechten uh, onder druk komen te staan. Dus dat is iets, uh, die democratie, die rechtsstaat, dat moet je echt koesteren. Het is niet zo dat wij ineens uh, genetisch allemaal democraten zijn geworden. Nee. Dat is iets wat je, wat je moet koesteren, waar je voorzichtig mee om moet gaan. En ik ben ervan overtuigd uh, dat ook mensen in andere Delen van de wereld uh, uh, democratie, rechtsstaat burgerrechten kunnen hebben. Ik vind het ook heel raar om, om mensen maar gewoon op te geven: van nou, ja, dat kunnen zij niet. In Nederland hebben we natuurlijk ook een democratie, uh, en daar mogen we ook stemmen. En doen we dat dan ook voor de katse VO, of is het hier nou wel een echte democratie? Het is hier een echte democratie, gelukkig wel. En waar uh, maar niet dan, dan nou, nou, waar ja, ze maar mogen kijk, stemmen? Um, uh, ja, er zijn genoeg landen in de wereld waar gestemd mag worden. Nee, maar doet het dus niet zelf stand, uh, bijvoorbeeld. Dat zelfs, zelfs in, in, in, nee, in maar de maar de dacht, Irak was van Saddam, Moe zijn om, dat? Nee, omdat u an, Amerika en Europa ook noemde... maar u, u heeft het gewoon over, over de, de tweede en de derde wereld. Nee, ja, nee, precies. Maar kijk, oh, wij, okay. hebben natuurlijk, wij hebben in Europa... Hebben, uh, als je kijkt naar de huidige 27 lidstaten van de Europese Unie... Uh, één generatie geleden was de helft daarvan waren dictaturen. Um, dus dat is nog helemaal niet zo gek lang geleden. Uh, bij ons ligt het een paar generaties verder terug. Um, maar he, wij hebben net zo goed in Europa de ervaring gehad van, uh, van onvrijheid, van oorlog, van dictatuur. Nou, ja, maar dat is, dat, is, dat is de toekomst verklaren vanuit dat er ergens anders in het verleden al is gebeurd. Nou, wat, zou nee, er nu, ook, wat zou er nu moeten uh, gebeuren uh, nee, in een land als Egypte? Los van het feit dat iedereen weer moet gaan staan. En ik denk demonstreren eerlijk, op eerlijk gezegd denk ik dat de, de, de drang ook van jonge mensen daar uh, om in een vrijere wereld te leven. waar je uh, niet alleen maar je mening kan zeggen, maar uh, bijvoorbeeld ook de ruimte hebt voor ondernemers, voor innovatie. Want om te kunnen innoveren moet je ook vrij kunnen denken. Als je niet de ruimte hebt om vrij te denken... Ik denk dat wij het elkaar wel kunnen uitleggen... en dan snappen we het ook meteen. Vrij denken is het lastig. Maar ook daar zijn er een heleboel mensen... die dat heel goed kunnen Hoe zouden wij die kunnen helpen? Maar die worden toch juist in de gevangenis gegooid... of gemarteld of in elkaar gebeukt. Het vrije woord is er toch door de Arabische Lente helemaal niet vergroot geworden. Wat zeg ik? Het lijkt wel minder geworden. Nou, of het minder is geworden, nee. Ik denk nou, dat er wel degelijk een heleboel bewegingen zijn. Maar het gaat, ja, het gaat steeds drie stappen vooruit, twee stappen terug. En er is altijd een risico dat het weer uh, uh, terugglijdt. En juist daarom, denk ik, dat je, dat je moet zorgen dat je dat steunt. Dat je mensen niet... Ja, uh, en eenvoudig is het niet. Niemand heeft gezegd, er is een recept om binnen een week... Uh, van een, een, een decennia lange dictatuur een democratie te maken. Misschien is verlichting de eerste stap. En daar zijn ze nog niet. Um, nou goed, maar wij zijn ook door die fase gegaan. En er is geen enkele ja, reden om aan te nemen. Dat andere mensen dat niet kunnen. En ik denk, maar eerst de verlichting. En toen zijn ja, maar, we steeds democratischer geworden. En ik, ik denk dat ja, als je, je ziet, die niet krijgt. In, dus de verlichtingssituatie. Dat je, dat je uh, vrijheden. Hè, dat dat iets is wat je, wat je wil. Hè, wat een verworvenheid is. Dus voor die verlichting. ja, Dan wordt het lastig om in één keer democratie in te voeren. Als uh -huh. dus de cultuur is. Hè, dat, dat, uh, een cultuur ja, maar van de nepotisme. Cultuur, ja, een cultuur, maar de van, cultuur van de, van de uh, ja. grote baas. En dat de man die de basis van het land ook gelijk. Uh, uh, zeg maar leider is, ja, dan wordt het natuurlijk lastig ja, om daar een de democratie cultuur, te voeren. Cultuur is toch niet iets statisch. Eh, luister, als dat, als dat zo maar was, waarom zijn al er die mensen. kijk, uh, er zijn dus ook mensen die er heel verschillend over denken. Want mensen zijn inderdaad uh, anderhalf jaar geleden, uh, bijna twee jaar geleden, inmiddels de straat opgegaan. En doen dat nu weer. Mensen doen dat met verschillende motieven. Dat is, heeft het zelf ook al gezegd. Dat is niet een homogene groep. Uh, maar mensen zijn daar kennelijk heel wel in staat uh, om zich uit te spreken. En bovendien, met uh, de wereld van vandaag, met het internet... met, met mobiele telefoons, met uh, Skype, Twitter, noem het allemaal maar op... Uh, is het ook niet meer mogelijk om mensen zo gevangen te is houden... Het denkbaar, een... Is het denkbaar dat ze zouden zeggen... jongens, de eerste ronde Tegierplein krijgen we de moslimbroeders... daar doen we het niet voor, we gaan de tweede ronde Tegierplein op... en nou wordt het weer anders. Is dat, is dat denkbaar, ja, zo'n uitkomst? Nou, ja, je weet, je weet, ik, ik moet luisteren, ik heb geen glaasbol. Maar, nee, maar ik zie wel... Ik zie wel dat mensen, uh, dat mensen nu kennelijk zeggen, luister, we hebben iets bereikt en we pikken het niet. Uh, dat, dat meneer Morsi probeert om dat weer terug te draaien. En het feit, uh, het feit dat ze he, proberen, wat een van de problemen is dat hij probeert om de rechterlijke macht ja. uh, uh, in te perken. Terwijl die eigenlijk in de afgelopen tijd he, heel heel voorzichtig en het is kwetsbaar, maar uh, daar een, een goede dingen hebben gedaan. Uh, en het feit dat ze, dat ze zeggen van dat is een, een belangrijk onderdeel van de rechtsstaat en democratie, is denk ik. Uh, is denk ik een positief signaal. Maar nogmaals, er is geen recept voor een snelle overgang naar, naar democratie, maar het feit uh, dat, dat er duidelijk de wens er is, dat mensen ook bereid zijn om de straat daarvoor op te gaan, dat het, dat het borrelt, je kan dit niet meer, hè? de geest gaat niet meer maar in de fles. je weet alleen niet uh, uh, ik denk dat er de waarbij wel meer dictaturen mensen de wens hebben om vrij te zijn. Het probleem is alleen maar een beetje met een dictatuur, is dat het niet een level playing field is. Nou nee, jammer, dat, dat nee, komen we okay, dan. oké, en... en uh, <laughs> En hey, dan gooi je de handdoek maar in de ring of zo. Nee, maar was... goed. En ik, zegt, ik, in ieder geval heb... die Arabische lente heeft een kans van slagen. Ja. Of is aan het slagen. Ja. heeft in ieder geval een kans van slagen. En ik denk dat het, dat het bijna niet meer teruggedraaid kan worden. Je weet het nooit nou, helemaal is een zeker. Heerlijk heerlijke optimistische dood. Ja. Dan ja. gaan we meteen door met een... Ja, we gaan straks met u nog verder praten als u het goed vindt. Wou ik zo ja, zeggen. zeggen <laughs> toch, waarom niet? We gaan nu naar een van die fameuze andere onderdelen... van het, van, ook een heel intellectueel onderdeel Dat trouwens. dacht ik wel, ja. En, uh, we gaan nu even de diepte in. Maar we vroeg. gaan naar de record. Ja, uh, okay, uh, okay, okay. Jan Roos. Er is een staart het vuren tussen Israël en Gaza. Het staakt het vuur op social media in dit conflict is nog nooit ingegaan. Onverstoorbaar vuren de partijen op elkaar. Zonder enige geschiedkundige kennis, zonder enig gevoel voor nuance, maar met een hoeveelheid haat waar je misselijk van wordt. De twee kampen blijven elkaar bombarderen met de meest vreselijke onwaarheden en beledigingen. Ik mag niet partij kiezen, maar ik doe het toch. De pro-Palestijnse twitteraars en facebookers zijn radicaler dan de pro-Israël types. Zonder knipperen noemen ze de precisiebombardementen van Israël genocide. Er komen inderdaad burgers om en dat is vreselijk. Maar het genocide noemen is natuurlijk kletskoek. Het is helemaal oorlog als je zegt dat het ook niet erg leuk is om 500 raketten per week op Israël te schieten. in de hoop om zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken. Maar dat wordt dan al gauw weggewuifd met het verhaal dat dat verdediging is tegen de moorddadige bommen van Israël. Het liefst natuurlijk met een paar extra Godwins gebracht. Als je je dan eens afvraagt waarom Hamas midden in de stad raketten afschiet... met het resultaat dat het precisiebombardement ook midden in de stad zal plaatsvinden... met burgerdoden als gevolg... en dat het misschien wel prettig zou zijn als Hamas dat niet deed... dan ben je dan opeens een idioot. Want Hamas mag daar wel raketten afvuren. De reactie van Israël erop, die mag niet. En als ze roepen dat de Gazanen als ratten in de val zitten... omdat Israël de grenzen hebben gesloten... maar dat je dan zegt dat de vrienden van Egypte ook de grens niet openzetten... dan ben je een hufter en snap je er helemaal niks van. Liever gezegd... Ik kreeg deze opmerking terug. Ik wil je nog wel eens horen als jouw kinderen omkomen door een bom. Ik zei erop dat ik niet van plan was om in mijn tuin een raket af te vuren. En toen was het stil. Maar een start te vuren kan je het nog steeds niet noemen. Ja, Jan. Het was niet slecht, toch? Nee, het was, het was een, een toppertje weer vandaag. Oh, dankjewel. Echt, echt super. Echt onvoorstelbaar. Je hebt niet gewaagd? He? Nee. Deze week keerden de 27 uh, regeringsleiders van de EU onverrichte zaken terug naar hun 27 landen. De Europese meerjarenbegroting leek verder weg dan ooit, Jan. Over Europa, de begroting, de kosten en de rol van het parlement praten we nu nog eventjes verder met onze hoofdgast het veld, de Europarlementariër van D66, al hier. Mevrouw, uh, oh nee, we zouden niet mevrouw doen. Sophie, ja. hoe komt het toch dat, dat dat nooit lukt, die, be, die begrotingsverhaal? dat is, wat is het, de acht keer op rij dat het niet lukt? Waarom lukt het nou, nooit? Waarom komen jullie er niet uit? Jullie, uh, uh, jullie. Uh, uh, uh, uh, kijk, dit, zijn dus, dit is typisch niet het Europees parlement. Wij komen er nee, ook wel. Nee, het Europees het parlement wil anderhalf biljoen, begrijp ik. Uh, van jullie, voorzitter, meneer Schultz. Nee. Die er nog 400 miljard extra. Nou, het het gaat waar het, kijk, je kan over het bedrag kan je, kan je heel lang steggelen. Waar het om gaat, is waar ga je het aan uitgeven? Want we kunnen nu, hè, de Nederlandse regering heeft als inzet uh, een kleinere begroting. Ja, dat klinkt leuk, maar als het geld dan vervolgens nog steeds naar uh, subsidies voor landbouw gaat, bijvoorbeeld in plaats van naar, naar kennis en innovatie, dan heb je er niet zoveel aan. Leg eens uit, en, voor de mensen zoals is... die helemaal geen idee hebben. Nee, er is ongeveer een biljoen, er is... 1000 miljard euro. Voor zeven jaar. Voor zeven jaar. En over de helft gaat naar de Post, die dat omschreven als duurzame groei: 500 miljard. Is nou, het is, het is een, beetje, uh, een, een beetje oude wijn in nieuwe zakken. Het is grotendeels landbouwbeleid en nee, structuurfondsen. Het is exclusief hè? landbouw. Dit. Landbouw is namelijk ja, nog eens dat 300 zijn, miljard. Ja, oké, okay, maar het zijn dus gewoon dezelfde. De, het grootste gedeelte van de begroting gaat nog steeds naar landbouw en structuurfondsen. Wat uh, zijn structuurfonds? En uh, structuurfondsen, dat zijn subsidies voor uh, uh, zeg maar regionale projecten. En die zijn in, in alle lidstaten dat is niet nou niet niet alleen de arme landen iets meer dan de rijke landen, zeg maar het niveau verleren in Europa betalen ze meer een paar sluizen in Terneuzen en m wat leuk bedankt! Nee is toch leuk? Ja maar om maar even aan te geven het is een heel raar systeem waarbij de 27 regeringen de regeringsleiders ministers van Financiën bij elkaar komen en die hebben allemaal een veto tuurlijk Met z'n 27 kom je daar natuurlijk nooit uit als altijd één is die dat houden. dus feit wat er gebeurt is dat dat er elke keer, na heel veel geruzie en met handtasjes slaan... hebben ze dan voor zeven jaar ligt een begroting vast. Die, daar kan je ook geen, geen, geen cent meer aan veranderen. Nou, Dat is natuurlijk een volstrekt achterhaalde manier... van een begroting opstellen. D66 zegt, je hebt een, een moderne begroting nodig... die niet meer naar landbouw- en structuurfondsen gaat... maar die naar innovatie gaat, naar, naar onderzoek. Uh, inderdaad, he, stimuleer duurzame ontwikkeling. Dat kan met minder uh, geld. Je eigenlijk dat, zegt, dat, ik dat het toch heel even samen... om zeker te weten ik het zelf ook goed begrijp... Er zijn niet één, maar twee dingen aan de hand. Eén is, hoeveel gaan we betalen? Daar gaat het dus de hele tijd over. Hè? Iedereen is al dat gillen van... wij willen 80 miljard minder of dit miljard minder. Maar aan de andere kant is het ook dus nu... iedereen is het ook nog te harken, wat krijg ik terug? Ja, hè, maar met name dat is de nette het, ontvangers uh, zitten natuurlijk elkaar de strot ja. of ze snijden. Maar de, van, dat, is, dat is het rare aan dat hele systeem met die nationale veto's. Hè? Want dat, dat klinkt net uh, alsof je heel veel invloed hebt als land. Dat is onzin. Met een veto kan je ten eerste alleen maar dingen blokkeren. Je hebt, er, je hebt helemaal ja, geen invloed. Je maar dat kan de ander dus ook doen. Hè? Dat kan bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld Frankrijk, die hangt erg aan die landbouwfondsen. Uh, uh, dus uh, ja, als zij hun veto houden, als wij ons veto willen houden... houden zij het ook. Dus maar je komt daar nooit uit. Ik zei net sche dus scherend: van uh, waarom komen jullie er niet uit? Maar dat is natuurlijk niet zo. Kijk, het, wijs, zijn dus minst, het zijn dus he, de, de, de, de nationale, nationale, regeringen, de nationale regeringen die er nooit ja, uitkomen. Ja, en en zeggen, dat is precies het opstapje ja, van ja. afschaffen die handel... regelen het hier wel... Ja, nou kijk, het is. Je moet ook af van De politieke dit, Unie. Dit proces dat gebeurt elke zeven jaar. Uh, wij zeggen, hou daar nou mee op. Je wij moet gewoon per jaar. Nou ja, daar kunnen mensen voor. He, die kunnen stemmen voor de partijen met voorstellen. U, betalen, wij, wij in het Europees Parlement gaan over het budget. En al die regeringsleiders blijven lekker in jullie landen. Doe zeg maar jullie, jullie gemeentebelangen. En, en wij doen het verhaal over. Nee, de je dat, belangen. Uh, nee, maar je moet. Nee, maar kijk, je hebt. Vroeger, vroeger werd de Europese Unie. Uh, had zeg maar eigen inkomsten. Hè, vanuit de BTW. Nog, je heel ziet dat, beetje, dat, nog, nog een heel klein beetje, maar ja. niet meer. Nog een heel klein beetje, maar niet meer. Dus nu komt het allemaal uit die nationale bijdragers. Nou, je ziet dat daar elke zeven jaar. alleen maar ruzie over ontstaat. Ja. Uh, en dat het geld niet, niet zo gek, wordt. Uit. Nee, daarom zeggen wij. Je moet uh, eigen inkomsten hebben voor de Europese Unie. Schaf die nationale bijdrage af. Vervang dat door eigen blasting. inkomsten. En dan kan de burger. ook in het. In het stemhokje aangeven. Eigen, eigen Ik inkomsten wil dat is Europese het... belasting? Sorry? Eigen inkomsten is Europese belasting? Ja, maar dat kan bijvoorbeeld door wat we nu ook al hebben, maar wat maar een klein deeltje is, dat is via die BTW. Nou, laat het dan hè, via zoiets lopen en schaf die nationale bijdrage af. Want dan kunnen mensen ook veel beter aangeven van waar moet dat geld aan besteed worden. Misschien willen mensen wel heel graag maar dat dan Mag u het vragen? Ja. Uh, die, die, die nationale leiders die komen daar natuurlijk niet voor spek en bonen steggelen over, uh, over geld bijvoorbeeld uh, mensen die veel betalen en weinig terugkrijgen ja, die willen toch wel eventjes weten wat er met hun pool gedaan wordt en of we misschien wat, wat minder. maar, juist, nee, maar u zit dat daarom. bij het spel door te zeggen, nee. Laat die gasten lekker thuis blijven. We bepalen het hier nee. zelf wel. Nee, en het liefste ja, het nog het met eigen inkomen. Nou, sorry dus het verschilt is het verschil tussen directe democratie ja. op Europees niveau ja. en dat, dat is dus eigenlijk Kijk, er, wat, wat er... weet Ja, hallo. Wacht even Ja, want dat is nee, nee, eigenlijk wat gaat wat er, er nu gebeurt, weer naar wat er nu Wie maar, maar maar dan nog de macht. Uh, dat is, dat is precies de goede vraag. Kijk, uh, ja. meneer, meneer Rutte, onze premier, die, die zegt in Nederland... slaat met de vuist op tafel en zegt, he, geef cent meer... en uh, ons miljard terug en zo, gaat vervolgens naar Brussel... maar weet natuurlijk ook heel goed dat hij er met die andere 26 uit moet komen... Dat dat, uh, uh, hey, en, en dat hij daar niet zijn zin gaat krijgen. Als je het, het, het, het mechanisme wat wij voorstellen... is aan de ene kant uh, eigen middelen voor de Europese Unie... Uh, en vervolgens, he, in het Europees parlement wordt er in het openbaar vergaderd... niet achter gesloten deuren zoals Rutte met zijn collega's. En dan kunnen mensen dus gewoon in het stemhokje... stemmen voor de partij met het beste voorstel voor de begroting. of het besloting. Europees parlement heel erg transparant is. Uh, het kan altijd beter, maar ja, wij wij besluiten ja. wel alles in het openbaar. Denkt u niet dat het een beetje uh, vreemd wordt als wij dan nog een keer een extra belasting krijgen, namelijk een Europese? Uh, nee, maar dan gaat de nationale bijdrage eraf. Maar je uh, moet de, de boel toch ja, ook maar, nog wel opgebouwd worden. Ja, maar je betaalt dus per saldo betaal je dan niet meer je betaalt hetzelfde, maar je geld kan dan wel besteed worden aan de dingen die jij belangrijk vindt. Alleen het fijn is dan wel dat uh, zeg maar de premier die we dan in meerderheid hebben gekozen bepaalt, uh, tenminste probeert te vertellen wat er met dat geld gedaan moet worden. Ja, maar dat en kan, anders komt er een soort Europese fractie waar, waar ook mensen in zitten waar ja. ik helemaal niets mee te maken heb. Ja. Die gaan het dan bepalen van goh, laten we de domein ah, nog even drie bruggen ah, geven. Maar dat, maar dat, uh, nee, wat dat, dat gaat allemaal heel, heel transparant. En op dit moment, uh, misschien, transparant? er zijn ongetwijfeld ook heel veel mensen die het met meneer Rutte niet eens zijn. Bovendien meneer Rutte gaat naar Brussel. Zegt heel stoer in Den Haag van zuinig, hand op de knip. Maar hij weet ook dat hij in Brussel akkoord zal gaan met uitgaven. Alweer voor die stomme landbouwsubsidies waar we maar niet afkomen. Dus het is helemaal geen goed systeem. Je haalt het alleen maar, eigenlijk wordt je eigenlijk voorstelt dat je zou een politieke unie moeten komen die zelfstandige beslissingen neemt die voor Europa als geheel goed zijn. En niet alsnog vertaald naar de lidstaten. Want nu hou je het Nee, maar die, kijk, die lidstaten, die, die zijn alleen. Die politieke unie, die is er voor een groot deel al. Um, en wat je dus moet doen, is daar waar de macht ligt, moet je ook controle op de macht hebben. Dus het hele verhaal van meer macht naar Brussel, dat klopt eigenlijk niet. Er is, er is, al, is al heel is veel, al veel, veel macht, macht. Alleen er is niet voldoende controle en op. Die macht. En u zegt dus, die, die nationale ja. leiders, die, dat is al een soort van spek en bonen. En, en telkens komen ze ook nog eens een keer niet uit met die begrotingskort. Maar, maar houdt u er wel eens rekening mee dat dus, zeg maar, de, de mensen in Europa die niet willen. Nou, de, de, daar word ik uh, elke dag uh, door heel veel mensen over benaderd. Dat snap ik ook. Uh, maar het gekke is dat... Uh, we kunnen ook een referendum ja, johan, uit, je uh, moet, dus je moet zeggen. Ja. Elke staat mag zelf bepalen of ze dit willen. Ja. Het probleem is ja. een beetje dan voor het Europese parlement... dat niemand het wil. Dan zitten jullie echt voor een verspekking mens, hebben Mensen hebben zelf natuurlijk uh, de keuze. Het nou, punt nou, is dat het huidige systeem... daarvan zal vriend en vijand erkennen dat het niet meer werkt. Het te leuk in de jaren 50. We veranderen het systeem. We veranderen het systeem. Met een referendum. Er zijn maar. Er zijn voorstander van. Er zijn uh, een, een referendum in uh, D66. Europa. Dat, uh, nou ja, maar dan moet je wel weten wat de vraag is. Nou, de vraag is: uh, wilt u een politieke Unie in Europa? Uh, zo ja, ja of nee? Ja, Wilt u eigenlijk... een Europese belasting? Ja of nee? Het, ja, ja. Hoeft, het hoeft niet zo heel even ingewikkeld te nou, zijn. Service... Dan, <totie> dacht, <totie> ja, is, waar, waar voel je voor? Voel je ervoor dat dat, dat, dat centraal geregeld wordt? Dat iedereen daarmee betaalt voor de federale regering? En als de meerderheid met ja, het ja het zegt, de uh, meerderheid zegt nee, doen we het niet. En dan zeg maar wel, zeg maar het eerlijke spel. Niet zoals dat toen met, dat, met die grondwet ging. Oh niet, nou dan doen we het wel op een andere manier. Ja of nee? Maar dat moet nou, toch D60. Maar D66 heeft altijd, dat is al vanaf het begin heel helder, wij zijn de eerste partij geweest die het over het referendum had. Maar dan wel een bindend referendum. Een correctief referendum. Ja, en, op in, en op initiatief van de mensen zelf. Ja. Uh, maar het is wel zo dat de andere partijen zo'n referendum niet mogelijk maken. Want daarvoor hebben we een nodig. Maar D66 nodig. is voorstander dat ja, aan de landen zijn, wordt voorgelegd. Ja of nee. Ja, maar ik denk dat, je, dat, de, dat er al veel meer momenten zijn geweest waarop mensen uh, kiezen en ik wil toch even terug naar de oorspronkelijke vraag hè, van wel of niet de politieke unie zegt u die is er voor een groot deel al uh... Alleen ja, maar het, dat, uh, ja, uh, u, uh, dat is de 66 en VVD zegt bijvoorbeeld dat hij er niet is. Nee, maar, ja, maar dat, dus dat is partijpolitiek. Ah, ja, is, nee, maar ja. de, v, de, VVD, de, VVD, de VVD draait daarmee de mensen rad voor de ogen, want iedereen zal erkennen dat de manier van besluitvorming op dit moment niet, demo, niet democratisch okay. is, ja, ja, dat is en niet helder zeggen. Maar, maar, dat is, maar, maar nou, ik wil graag even maar dan is dat toch nee, niet democratisch tot stand gekomen die politieke unie? Dus je zegt er is een politieke unie, maar die is dan helemaal niet democratisch tot stand gekomen. Dat is nog veel groffer dan dat je liegt dat hij er is, ja of nee? Nee, hij is niet democratisch genoeg op dit moment. D66 oh, dit zegt niet. laten we het dan ook democratisch en transparant maken. Maar ja, als je, het als is je er hoort, toch al dus laten zijn, we nu is democratisch. Er doen. zijn eurosceptische partijen, hè, zoals de VVD, die zeer eurosceptisch campagne heeft gevoerd. En als ik dan kijk van wat stelt de VVD dan voor om te veranderen, nou helemaal niks. Die houden het dus bij het huidige systeem. Nee, D66, maar dat, komt dat is een soort van vals protectionisme waarin je zegt: van, nou, we hebben dan niet veel meer te vertellen, maar één ding in elk geval nog wel. We kunnen er zelfheden in ons landsbelang daar verdedigen. En ja. dat zou je ja, dan dat is... dat in hun optiek opgeven. als je naar een soort federale. Ja, maar kijk, het punt federaal. is dat ze daarmee. Dat ze daarmee uh, de mensen eigenlijk uh, voor de gek houden. Want je weet natuurlijk heel goed. Uh, dat, je, dat je niet meer uh, de, de macht hebt. Hè. Je kan helemaal niet. Je hebt als, als je kijkt al hoe, geen moer meer te vertellen. Er gebeurt eigenlijk. Uh, wordt op dit moment. Zegt. door. nou, geen moer te vertellen. wat nou, Sterk uit Maar niet veel zoveel. minder. veel minder dan uh, dat er wordt voorgewend. Maar het is dus, ook veel minder dan wij denken. Het, het gaat er het het gaat mij ermee... om, nou mensen voelen dat wel aan... dat het verhaal natuurlijk niet klopt. Want het loopt. probleem is een beetje, als het referendum er daadwerkelijk komt... weet u ook dat de nee gaat winnen. Net als toen bij, de, bij die grondwet. Heeft u trouwens, heeft u toen, toen, trouwens gezegd, want uh, D66 is de referendumpartij... heeft u toen gezegd, hé, hey, hé, hey, hey, ho, ho, ho... Ze hebben daar nee gezegd, daar moeten we ons aan houden. Of heeft hij toch gezegd, van nou we moeten het op die andere wij manier hadden, doen? Wij hadden, kijk, het is, het is nooit tot een stemming gekomen in de Tweede Kamer... maar D66 zou in de Tweede Kamer tegengestemd hebben. Maar ik wilde... Kijk, wij hebben toen ook, uh, na dat referendum... wisten we dat er later opnieuw uh, onderhandeld zou gaan worden... over een nieuw verdrag. Ja, er zijn, er zijn in, de, in de uh, campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen... die daartussen lagen, zijn er maar twee partijen geweest... die een duidelijk standpunt hebben ingenomen. Dat waren D66 uh, en de SP... En ik dat is dat, ook uh, een moment waarop partijen kunnen zeggen... nou, als u op ons stemt, he, ook in de Tweede Kamer... dan zal dit onze, onze insteek zijn. Dus we zijn daar heel uh, helder over. Uh, en ik, denk, ik, ik ben blij dat in de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen... Uh, Europese kwesties uh, ja, ineens een, uh, belangrijke, een belangrijke rol speelden. Uh, ik denk dat er nog veel meer gediscussieerd moet worden over... want het gaat helemaal niet over... Uh, ja, maar waar wel moeten we nog over Europa? discussiëren, mevrouw? Uh, ik denk dat, we, ik nou, denk dat wij bijvoorbeeld... zo nog, twee minuut, nog tien minuten verder moeten discussiëren over tien minuten. Maar Jan, je favoriete onderdeel van deze show, oh, we moeten er ook nog bij. We hadden net een zinnig gesprek, gesprek, moet je opletten daar gaan we, daar gaan we ik beloof het, ik beloof het, we gaan maar zo weer we verder. we gaan zo terug verder. We, hier hier hand, nee, we zijn er niet klaar. Dat wordt in hoor. Nee, we zijn helemaal Jan, niet klaar. We zijn lang niet klaar, we zijn heerlijk bezig. We gaan even naar het echte Janne radiospel, een belangrijk onderdeel van deze show. Eén quote, drie nieuwsfeiten. echt? Het echte Jan een Bel alsjeblieft alvast. Bel alvast, alsjeblieft. Want we willen zo snel mogelijk weer met Sofie in het veld. Want dit is natuurlijk. Wat is weer voor een uit. Maar goed. Ik leg nog één keer uit. In het citaatje, Zach, te horen, zitten drie nieuwsfeitjes verborgen. Welke drie is natuurlijk de vraag: bel 010121 naar En dan ben ik echt de enige t-shirt. Echte Jan t-shirt. De bedoeling is natuurlijk dat je die drie nieuwsfeitjes raadt. En ik denk dat je heel snel wint eh, vandaag. Uh, ja. Laat hem maar horen. Er komt weer een belangrijk moment aan voor de toprestaurants. Morgen wordt er op het Tagierplein tegen Morsi gedemonstreerd. Dat hm. was ook hevige regenval. Ja. Nou, het lijkt me een eitje. Uh, uh, sorry. Is er iemand? Mevrouw veld spijt me alvast voor dit uh, dieptepuntje. Ja. Uh, laat nog één keer horen. Dit is echt niet te geloven. Er komt weer een belangrijk moment aan voor de toprestaurants. Morgen wordt er op het Tagierplein tegen Morsi gedemonstreerd. Dat hm. was wordt ook hevige regenval. Niemand? Nou, kijk. hem. Een... Oh, de telefoon is kapot. Dan krijg je dan ook de pleurs met dat rotspelletje. Ook. Nou, je ziet wel. Ah, ja, god. Nee. Laten we eens even kijken of we misschien naar het weer kunnen gaan. Want dat spelletje heb ik al helemaal gezien. Oh god, we, we kunnen. Oh, oh, de telefoon is hier helemaal kapot in Hilversum. Is er weer... er was hier toch een laatste overstroming geweest? Niet? Ik weet geen flauw ah, Ik weet dat we wel dat twee weken geleden deed de webcam het niet Dat vond ik wel prima, maar de telefoon is lastig. Ah, laat hem maar hangen. Ik, ik heb niet een een heel gek idee, we als we, we, gaan we door gaan gaan gewoon lekker doorgaan met Sofie. Een nou, nou, zoutenkom met het spelletje. En, en die ja. rare Weerman die ja, hoeft ook in te spreken. Het is gewoon een teken van boven. Mevrouw In het Veld. Hoe gaan we het nou democratisch regelen? Want u zegt net zelf... We zitten al in die politieke unie. Daar zijn we eigenlijk gewoon met z'n allen ingefietst. Toch? Ja, oké, okay, maar ik vind dat eerlijk gezegd uh, ook een goede zaak. Als je kijkt, want we zijn, we zijn in Europa de laatste paar jaar, en zeker ook in Nederland, zijn we wel heel erg met elkaar in onze eigen navels bezig. Terwijl ondertussen de wereld gewoon verder draait. Maar daar mensen, mensen, ja, navelstaren, u kent dat wel. Ja, maar uh, leg uit, dan. Wij zijn toch een van de netto-hoogste, grootste betalers. Uh, ja, nou ja. Is toch weer navelstaren maar... dan? We, de wereld draait door. Uh, en als, als wij in Europa onze kwaliteit van leven willen bewaren... dan zullen we het als Europeanen samen moeten doen. Dat, uh, zegt, en dat zegt u nou wel, maar dat ja. staat niet voor niet iedereen helemaal vast. Nee, nou ja goed, ik ben daar wel van overtuigd. Ik denk dat als je, uh, als je ziet hoe bijvoorbeeld China een opkomst is, uh, Brazilië, uh, uh, India, uh, Verenigde Staten zijn er ook nog steeds. Uh, hè, er zijn allerlei ontwikkelingen in de, in de wereld. Denk maar bijvoorbeeld aan het feit dat, het is het anderhalf jaar geleden, middels twee jaar geleden, dat uh, de, de Europese... Uh, Unie of de Eurozone, China om hulp hebben gevraagd. Ik Bedoel, de, de, de verhoudingen in de wereld zijn volstrekt veranderd. Um, en maar dan moet je dus het ook niet als Europa. Als we in Europa hadden dan, uh, nou, ik kan u vertellen dat je met Europa toch echt meer gewicht in de schaal legt dan Hoe alleen maar dat? als Nederland. Hoe weet je dat? Omdat Europa groter is dan Nederland. Ja, maar ook een, uh, uh, een, ook, maar, uh, ook een nogal instabiele oorlog die. Uh, nou, eerlijk gezegd, eerlijk gezegd uh, is Europa verrassend stabiel en ook onze munt, de euro, is ondanks alle turbulentie heel stabiel gebleven. De euro is stabiel? Ja, de euro is stabiel. Oh, dat is nieuw voor mij, joh. Ja, ja ik dacht juist dat, de euro, dat we een eurocrisis hebben. Maar dat is dus helemaal niet nee, zo, joh. Nee, we hebben, we hebben oh, geen, geen eurocrisis. Niks een handje. Gewoon doorlopen, <laughs> mensen. Niks een <aan> handje. <laughs> Ja, we doen eigenlijk allemaal. Ik had het overal bij ja, de media. Blijven, de, de euro is, uh, is in de wereld nog steeds een hele stabiele munt. Alleen, je moet wel de, aan de wereld laten zien uh, dat mensen vertrouwen kunnen hebben in die munt. En waar zit hem dat in? Dat zit in uh, de manier waarop je die eurozone en de Europese Unie besturen. We hebben dus geen eurocrisis. We hebben een bestuurlijke crisis die we op moeten lossen. En hoe doe je dat door Europa uh, beter, efficiënter, slagvaardiger en democratischer te laten besturen. Maar ja, u zegt dat, is, dat er is, dat is een waar... tegenwicht moet komen, hè? Een tegenwicht ja. tegen de grote economie. Nou, een tegenwicht, nee. Je moet zorgen dat Europa... Kijk, Europa maar u heeft en... het net over navelstaren. Maar volgens ja. mij zijn we voornamelijk aan het navelstaren. Namelijk alle, alle arme landen die ons ook... Cadeau zijn gedaan zonder dat we daar iets over mochten zeggen. Uh, daar zijn we met het met structuurfonds waar je het over ja. hebt. zijn we geld aan het inpompen. want we moeten allemaal hetzelfde verdienen We zijn aan het nivelleren. Ja, Iedereen hebben... moet een beetje op hetzelfde pijl komen. We kunnen helemaal niet concurreren met China. want we zitten in ons eigen, eigen, eigen, eigen naveltje te, nee, te we hebben, Kijk, al, al met al is zeg maar het hele niveau in de Europese Unie omhoog gegaan. We hebben ook met de komst van de nieuwe landen. die inmiddels al niet meer zo heel lang zijn. Uh, heel nieuw zijn. want ze zitten er ook al, het is het uh, acht jaar bij. Um, uh, hebben wij ook al als Nederland bijvoorbeeld een hele nieuwe afzetmarkt uh, gehad. We hebben daar gewoon economisch met z'n allen... in heel Europa baat bij gehad. Uh, als je ziet wat er nu in de wereld gebeurt... grote vraagstukken over hoe, ga, he, hoe zorgen we... dat onze energievoorziening veilig is... Uh, hoe zorgen we dat de grondstoffenvoorziening uh, veilig is... Uh, want we hebben niet zo heel veel grondstoffen... en energiebronnen in Europa. Dan moet je dus zorgen dat je dat met elkaar maar doet. Maar dan moet je dus ook zorgen dat je die Europese Unie bestuurt... op een manier die A-slagvaardig ja, is, is... maar b ook Democratisch. Ik, ik hoor wat u zegt hoor. Ja. En, en, en, en als, vanuit dat perspectief bekeken is, als je dan toch er zo over denkt, doe het dan inderdaad goed. Die gedachtegang ja. volg ik. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen: ja, wacht eens. Maar dan, dan, dan omarmen we eigenlijk. We, we wandelen eigenlijk steeds verder hetzelfde moeras in. Goed, dan gaan we het moeras ietsje beter, iets efficiënter, iets democratischer besturen. Maar waarom stappen we eigenlijk niet uit het moeras? Waarom er gingen al een heleboel dingen gingen al heel goed toen wij met Nederland, weet ik, de zevende, achtste 8e economie van de wereld waren? We konden het uitstekend, we kunnen bepaalde goede dingen houden in een, een veel slankere, een veel minder alomvattende Unie. Wat is daar eigenlijk tegen? Uh, nou ja, allereerst, kijk, er zijn mensen die zeggen, laten we er dan helemaal uitstappen. Uh, ik, uh, dat lijkt mij nogal uh, een risico, maar goed, het is in ieder geval een helder standpunt. Het is niet het mijne. D66 zegt niet eruit, wij zeggen, nee, ja. maak het beter. Ja. Uh, uh, nou, niet meer, maar vooral. Anders. er is al heel veel uh, besluitvorming in Europa... maar zorg nou dat het democratisch is, dat het doorzicht is... dat mensen ja, kunnen argument, zien wie dat is er besluit. Denk ik ja. Als je het doet, dan okay, moet je het ook maar, maar goed doen. Nou, met goed, het... ik ben ervan overtuigd, maar niemand hier heeft een glazen bol. Ik ben ervan overtuigd dat wij in dat grotere geheel van die Europese Unie... een veel steviger positie hebben in de wereld uh, dan in ons eentje. Maar zegt u nu, uh, dat u heeft geen glazen bol, en dat is waar, niemand heeft een glazen bol... maar dan neemt u wel een heel groot risico met, met een wensdroom... Want u weet nou, ook niet. of het Eerlijk, gaat lukken. eerlijk gezegd durf ik ben ik er redelijk zeker van dat we als Nederland nu. Ja, je hebt geen bol, als Nederland nu net als de Catalanen uh, uh, die nu ook zeggen we kunnen het wel alleen af, hoewel mensen daar ook wel begrijpen dat als, als zij eruit stappen en ze zouden opnieuw moeten onderhandelen om Europa binnen te komen. Dat dat ook uh, een groot probleem zou zijn. Uh, nee, wij, zei, wij hebben als, als Nederland hebben er heel veel baat bij om uh, lid te zijn van dat grotere geheel. Uh, bedoel, je kan je niet voorstellen dat Nederland. He, wij zijn een handelsnatie. Dan zou je dus met, met alle landen opnieuw uh, moeten gaan onderhandelen, ook binnen de Europese Unie, waar wij heel veel van onze spullen afzetten, uh, waar je nu vrijelijk de grens over kan, waar je heel veel administratieve rompslom niet meer hebt, die je vroeger wel had. He, vroeger moest je aan de grens uh, staan, moest je munten wisselen, daar, daar kwamen ook heel veel kosten bij. Dus Ik heb je gelezen dat de Zwitsers, uh, van de Zwitsers nog maar 11 uh, voor toetreding tot de Europese Unie zou zijn? Nou ja, maar komen? kijk, maar dat is Terwijl, wel aardig hè, dat, u is. dat u dat zegt, dat is aardig dat u dat zegt, want de Zwitsers, die zitten voor een heel groot deel, dat, dat weten men, weinig mensen, zitten eigenlijk, nemen al aan heel veel wetgeving deel, uh, hebben hun munt uh, zeg maar, min of meer gesynchroniseerd met de euro. Dus ze nemen wel deel zonder dat ze mee kunnen beslissen. Ja, ik bedoel, wie is er dan wie is er nou eigenlijk slim? Uh, Sofie, je zei het. Uh, uh, we danken aan Europa, uh, het, het, zeg maar economische voorspoed, dat we met elkaar samenwerken. Uh, nu heeft uh, China een plus, India een plus... Amerika gaat vele malen beter... Omdat ze die, hè, er was een, een bankencrisis daar... een hypotheekcrisis... Ja, volgens mij zitten wij met z'n allen hier in Europa in de min. Dus, dus tot nu toe we kan zitten, ik niet echt zeggen zitten. dat het lekker gaat. Nou, maar dat heeft... ik bedoel, als je kijkt hoe het in Spanje eraan toe gaat, als je kijkt hoe het in Italië eraan goed ja. gaat toe gaat, aan Ierland. Nederland zit in het triple dip. Uh, Frankrijk staat er niet echt heel nou, veel ja, voor. Ook... Duitsland begint zo langzaam aan richting min te gaan. Europa gaat helemaal economisch niet goed. En we zijn alleen maar meer aan het samenwerken. Dus dat is een beetje vreemd. Niet. Nou, maar het, een, het, een... <laughs> het een heeft niks het met de komt, te maken. Het komt niet door okay. de ander boven dus die Dus als kijkt. het goed gaat, heeft het met Europa te maken. Als het is niet goed te maken niet Zelfs gaat Nee, maar het gaat ook om wat voor economisch beleid voer je. Uh, en, ja. en uh, uh, Goed, daar hè, wij zeggen natuurlijk al jaren van je moet hervormen. Nederland zou ook, als wij geen lid waren van de Europese Unie... moesten we ook bezuinigen, moesten we ook de arbeidsmarkt hervormen... moesten we ook de, de pensioenen hervormen, moesten we ook ja, de woningmarkt dat verschil dat hervormen. Ja, dat als we niet ook nog een uh, hele belangrijke financiële bijdrage... moest leveren aan de hervorming van anderen. Nee, maar aller, allereerst, allereerst wij, verdienen wij altijd nog meer aan Europa dan dat we erin stoppen. En het, is niet alleen maar, het gaat ook niet alleen maar over dat geld. Maar je zit natuurlijk ook. Nou, het uh, gaat we ons hebben wel om het we geld. Hebben, uh, uh, ja. Ja, geld is heel belangrijk. Ik heb ook helemaal niks tegen, uh, tegen uh, de, de, de, de, de economische voorspoed. Maar uh, het feit dat wij in Europa een werkelijk ongekende stabiliteit en vrijheid hebben. En toch ook een, wat er is Objectief gezien, er is objectief gezien, ja, er zijn andere tijden geweest in Europa... dat is nog niet zo gek lang geleden. U heeft toch wel gezien dat er naties marcheren in Athene... en u heeft toch wel de rel in, in ja, Madrid nou, gezien? Alle, alle, dat is niet echt stabiliteit, reden, hoor. Dus, ja, nou, alle, voorlopig hebben we nog geen oorlog, uh, hebben we ook geen dictaturen... Uh, en ik zou er toch erg voor zijn om wat wij hebben opgebouwd... wat kwetsbaar is, om dat inderdaad heel zorgvuldig te behandelen. Maar wacht even, we, we moeten nu blij met elkaar zijn... omdat we dan niet in een oorlog terechtkomen. Nou, ik zou oorlog niet willen aanbevelen, nee. Maar dit is een heel klassiek argument voor... de voor, Dus van, voor voor de, de, e, voor, de voordat de EU bij elkaar was, zou, konden we elk moment in een oorlog terechtkomen? Sterker nog, uh, waren we voortdurend met elkaar in oorlog. En, ja, dat is wel een uh, tijdje terug ook, alweer, hè? Ja, maar er is geen enkele... Kijk, de garantie tegen, tegen dictatuur, tegen onvrijheid, tegen oorlog... is uh, dat je met elkaar... Uh, samenwerkt, dat je een gezamenlijk belang hebt en dat je samen goede regels hebt over hoe je met elkaar omgaat. En we hebben dat toch, want we, daar kunnen we wel cynisch over doen, maar er is geen continent ter wereld op, op dit moment waar de kwaliteit van het bestaan zo goed is als in Europa. Nee, natuurlijk, het is, waar, en, en dat, het is waar, En dat komt niet uit de lucht vallen, dat hebben we wel met elkaar opgebouwd uh, en dat is wel eens anders geweest. Zeker. En ik denk dat we ook als Europa een hele goede toekomst hebben, want we hebben nog steeds, hoewel er op dit moment inderdaad een economische en andere problemen zijn. We hebben nog steeds een hele goede uitgangspositie. We hebben een goed opgeleide beroepsbevolking... Hè, over het hele continent. We hebben nog steeds een hele goede... Uh, infrastructuur, ook als het gaat over... kennis en innovatie. Maar we moeten wel zorgen dat we voorop blijven lopen. En op dit moment zijn we vooral erg bezig... Uh, met, met uh, de, de onderlinge... de onderlinge in plaats van te nou ja, zeggen... Daar we zegt gaan als u, Europa, daar u iets, en in de, de wereld... dat is dus ook iets wat ons nogal bezig houdt... de laatste tijd. Het Ideaal, zo als u het weet te verwoorden, is het mm. prachtig. En, en als het zo zou zijn, als, het, als we het konden, bijna konden vastpakken... dan zouden we het vast wel doen. Maar die culturele verschillen, die zijn er. En die zijn nogal groot. En die zijn ja. eh, soms op het uitzichtloos af. We gaan nu weer 31 uur naar Griekenland... waar een rapport ligt dat eigenlijk van alles wat aan hen gevraagd is... wat hen is opgedragen om te doen aan maatregelen... nog niet is gerealiseerd. Nou, bij de gratie gods is de begroting... voor volgend jaar dan door ja. het Griekse parlement heen. Maar in feite... Uh, er is een enorme lijst opgesteld aan eisen... waarom moet worden voldoen. Ja. Een, een heel groeipad naar een betere economie. En daar is nog niets van gedaan. Nou, dat is, nee, nee, sorry, dat is niet waar. Nee, er is wel degelijk, uh, uh, hè, er is wel degelijk gezegd... Uh, goed, ze hebben in ieder geval... de besluiten die ze moesten, moesten nemen zijn genomen. Uh, nu moeten ze het ook gaan uitvoeren. Uh, dat is niet zo eenvoudig. Overigens kan je ook de vraag stellen... of de eisen die wij bij het begin hebben gesteld... Uh, voor het tijdpad wat was voorzien... of dat wel realistisch was. Uh, en als je ziet... Uh, uh, wat, de, de, uh, he, wat mensen daar nee, wat moeten is ondergaan. Betaald, is dat, ja. we, dat we alles moeten. Dat, dat Koen Teunings van het Centraal Planbureau zegt. van ja, mm. Reken er maar op dat we al die schulden. Nooit meer terug. Nee, dat heeft hij niet gezegd. Hij heeft gezegd: uh, uh, het zou, he, we, we moeten er eigenlijk rekening mee houden. dat je een deel van die schulden. kwijt gaat schelden. Want kijk, op dit moment is het zo. De Grieken die kunnen nee, maar... bezuinigen totdat ze erbij neervallen. Zeker. Die schulden die groeien. He, onder andere door, uh, maar, door maar, de rentetarieven. Dus dat is, dus wel, dat is allemaal uitgekomen. Dus, maar u begrijpt wel ja. waarom de hekel steeds groter wordt aan Europa... is omdat nou ja. namelijk onze uh, minister van Financiën, R, onze premier, roept... ja, dat geld krijgen we gewoon terug, joh. Ja, Wouter kijk, deze, Bos, deze... Ja, dat geld komt gewoon terug, joh. En wij ja. weten allemaal, eenvoudige boeren lullen die hier belasting betalen dat er geld helemaal nooit meer terugkomt. En dat we gewoon voorgenomen worden. Maar er komt nooit meer terug. Onze woordvoerder in de Tweede Kamer, Wouter Koolmees... Uh, heeft daar heeft steeds gezegd van... Uh, luister jongens, dat kan je niet hard maken... dat uh, al het geld gegarandeerd terugkomt. Nou, dat is uh, heel mooi, maar, maar dat maar doet nog steeds niets af aan het feit... dat nee, het dus zo maar is kijk, dat het geld Allereerst, we hebben... op de op, He, zo, wat de stand van zaken op dit moment is, is dat wij leningen en garanties hebben verstrekt tegen rente. De Grieken betalen rente aan ons, laten we dat vooral ook even niet vergeten. Uh, en dat er vanaf het begin natuurlijk al vraagtekens waren over van wat gebeurt er nou als, er, he, als die, die economische krimp blijft doorzetten uh, en die, die schulden blijven maar groeien. Want je kan, aan de ene kant moeten ze bezuinigen, maar aan de andere kant, om die schulden af te kunnen betalen, moet moeten ze economisch ja, is... groeien hebben. Ja, nou, dat gebeurt dus op dit moment niet. Nee, dus dat heb je waarschijnlijk die... Tegelijkertijd is, is, is, is, zal wel niet kloppen met de ambities die worden gesteld. Alleen het vervelende is, dat is dus wel zo. Dus elke keer als je een afspraak maakt... Het ja, faal is wel ingebakken in het ja, Maar in we, het wisten, we wisten al, al heel lang geleden... want daar heeft Nederland ook wel gewoon boter op het hoofd. In 2004 heeft de Europese Commissie al gezegd... jongens, we willen die cijfers beter kunnen controleren... want volgens ons gaat het niet goed. Alle landen met Duitsland en Nederland voorop hebben gezegd... nee hoor, nee, nee, geen bevoegdheden naar de Europese nee. Commissie. Ja. Om die cijfers dus, te bekijken. We hebben het over begrotingstekorten. Uh, ja, nou, begrotingstekorten. En, maar is dat, en, dat ook, en, ook niet een beetje het verhaal om uh, toen wij dus hierin werden gefietst met z'n allen... Wat, wat u zei, van, ja, dat is misschien wel goed geweest... Uh, dat er, het al lang al bekend was... dat landen als Italië en Griekenland... dat ah, die helemaal maar Italië... niet onder die 3% zaten... dat ze 12 tot 15% mm. uh, begrotingstekort tekort oh, hadden. Alle, alle... Wij zijn Luister... hier natuurlijk met z'n allen ingegaan... omdat dit een, een, een idee, een ideaalbeeld ja. is. Het nee, maar... is natuurlijk geen, geen monetaire unie. Dit is, dit, is, dit is een droombeeld van een, van een bepaalde groep mensen. Ja, maar er is, er is helemaal niets mis met idealen en droom. Als je die niet nee, hebt, dan ga je heen, Maar als je, als het, je, het, zeggen, als als je moet wel... Wel, je moet er wel realistisch mee omgaan. Uh, en ook... He, ook als, als we nu geld kwijt gaan raken... omdat we een deel van de Griekse schuld kwijt zouden moeten schelden... Uh, dan uiteindelijk is het altijd nog veel duurder... om ze er helemaal uit te laten vallen of die hele eurozone uh, op te heffen. Dus nee, wat zo je zou... nu moet doen... je moet toch uh, het lange termijn perspectief in de gaten houden. Wij hebben ook als Nederland heel veel baat bij een sterke, stabiele eurozone. Maar kun je kun je, je voorstellen bij met... mensen die zeggen... van oké, okay, dus omdat, ja, we, omdat Griekenland anders omvalt en het nog veel duurder is... omdat ja. we de eurozone opheffen, dat het nog veel erger wordt moeten we niet alleen maar accepteren dat we deze situatie zijn. Nee, sterker nog, we moeten ook nog luisteren naar jou... en zeggen dat we de Europese Commissie en het Europees Parlement... nog veel meer macht moeten geven. Dat we Europese belastingen moeten gaan heffen. En dat, dat, dat is allemaal een trein van gebeurtenissen die elkaar opvolgen. En er komt dus een soort van ja, enige oplossingsstructuur op ons af. Kun je je voorstellen dat iemand zegt... ja, maar verdomme... Daar heb ik dus nooit om gevraagd, want ik wist het niet in 2004. En het enige wat ik nu kan doen om het op te lossen... is deel gaan nemen aan een grote federale Europese staat. Nee, maar ik, nou ja, ik, luister, ik, de ergernis begrijp ik volkomen, Maar uh, ik, zit, ik, kijk, ik zie ook heel veel dingen waar ik me aan erger... waarvan ik denk dat moet anders. Dat moet transparanter, dat moet democratie. En het moet ook slagvaardiger. Weet u waar ik me aan erger? Dat is dat er nu al, ik geloof, 24 of 25 toppen zijn geweest... waarbij de nationale regeringsleiders met hun... Veto's er maar niet in slagen om stappen te nemen. En dat gebeurt achter gesloten deuren. Daar erg ik me aan. En waarom, je... gebeurt dat? waarom gebeurt dat? Omdat de manier waarop we besluiten nemen in de Europese Unie... die hebben we ontworpen in de jaren 50. Toen de wereld een totaal andere plaats was dan vandaag. De ja, dag. Niemand en we werken elkaar daar aan. nog steeds. Ja, maar... Dus zegt D66... je moet nu de Europese Unie gaan besturen... op een manier die past bij de wereld van vandaag. Uh, maar en, maar dat, daar zijn dus al die andere partijen... Inclusief de VVD, niet voor te porren. Die houden vast aan het huidige model. En dan zegt u, kunt u zich voorstellen dat mensen ja, nee, zich daaraan ergen. Ja, dat, al, kan dus. ik, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dus zeggen wij, het moet anders. Maar begrijpt u um, waarom die, uh, zeg maar, die, die, die leiders, die nationale leiders, um, er nooit uitkomen? Dat is namelijk als volgt. Tuurlijk. Zij hebben een bevolking waar ze dus verantwoording moeten uitleggen wat ze allemaal in Brussel zijn aan het uitspoken. En die bevolking die heeft hier geen zin in. Dus ze kunnen wel zeggen: Ja, jongens, ik heb weer een paar miljard gegeven aan de Griek of Italiaan of, I I of aan wie, wie dan ook. Dat is een hele moeilijke uitleg. Want de bevolking, waar het uh, geloof ik uh, gaat, uh, uh, de demos in de democratie... die heeft hier ja, in dit hele nee. idee, in dit hele plan, helemaal geen trek. En dan kun je zeggen, ja, maar dan komt er weer oorlog. Maar het volk, nou ja, ja, dus de democratie het volk, doet er helemaal niet in het, deze toe. Het volk, het, uh, mensen nou, hebben heel verschillende ideeën. Er zijn ook heel veel mensen die, uh, die het wel eens zijn nou, met bijvoorbeeld D66. U weet toch dat er uh, een referendum komt over de EU... Dat, dat die afgewezen wordt, net als die grondwet toen de tijd? Dat uh, weet u uh, over, over de EU, dat hangt er maar helemaal vanaf. Als de vraag zou zijn van wel erin... of niet erin. Dan nee, ben ik dat het, wat dat er hebben komt. als we als we voor huis een grotere grotere federale droom volgen hebben we leggen dat hier een Nederlandse bevolking voor ben ik bang dat je gelijk heeft dat de meerderheid oh, Ja, zegt, ja nou, maar dat die keuze die keuzes aan mensen uh, ik ben helemaal niet bang om uh, de straat op te gaan en uit te leggen aan mensen waarom ik wel denk dat je wel uh, maar je mag ook. wel kijk wat het punt is ook hè, de grote federale droom. Ik heb ik heb het u al een paar keer gezegd. Er wordt allang op Europees niveau besloten. Maar mijn grote ergernis, want u heeft het over ergernis, is dat daar geen democratische controle op is. En dat die, die, die regeringsleiders, die gaan naar Brussel. He, die vertellen hier nee, in Den Haag sorry. een heel ander verhaal dan in Brussel. Dat ergert ja, me. Daar moeten we. We willen twee dingen niet. We willen zeker ook niet wat er nu gebeurt. We dus zijn ook een hele rare ja. situatie dat een paar van die knakkers met z'n 27e daar en gaan zitten konkelen En jullie zitten er als controlerend orgaan, zogenaamd maar een beetje naar de koekeloeren. En het is eigenlijk het nu te vertellen, dus wacht, dat komt dan, dan het nou ja, in het, in het, binnen, het, binnen het Europees parlement is het, is het dus wel zo dat we heel vaak wel tot oplossingen komen. Omdat op er bij ons gewoon gestemd wordt in het openbaar. Nee, maar jullie, het dat ook ik ook wel. jullie zijn ook duidelijk bezig als ja. Europeaan. Zo wil ik je ook praten. Vanuit van dat perspectief snap ik het ja. ook heel goed. Ja. Maar ik denk dat het inderdaad om gaat spannen: van wat, wat doen we? Gaan we daar verder de avonturen in? Of zegt iedereen: van, ja, dit is ook niet. Nee, het, het punt is dus niet verder of achteruit. Het punt is, uh, uh, zoals gezegd, er wordt nu al in Brussel gesloten. Dus die keuze van uh, wel of niet Brussel is er niet. Het gaat erom van uh, hoe zorg je dat dat op een manier gebeurt... dat mensen het gevoel hebben, daar heb ik invloed op. Ik kan zien wat er gebeurt, ik kan meesturen. En die mensen vertegenwoordigen mij. Nou, dus we kunnen mij. beginnen met zeggen, van goh, als iedereen hierin moet leveren... en het is alles wat we horen, dat, dat je dan inderdaad het gevoel hebt... dat in Europa daar ook een beetje mee wordt meegesympathiseerd... Dat waarmee wordt het? Nou ja, gesimpasie. met het feit dat hier iedereen, zelfs Cameron van Brittany ik hoef niet, die hoef niet thuis te komen met het verhaal van ik ga meer geld naar Europa brengen. Nee, want, maar, nee, maar goed, dat is het grote de, de de verschil, Briten... dat is het verschil tussen Europa en de EU. Er is een verschil tussen Europa en de EU. Overigens, moet... Kijk, ik vind ook altijd um, uh, waar het mij om gaat, is dat je met belastinggeld waar mensen voor gewerkt hebben, uh, dat je daar verstandig mee omgaat, dat je, uh, dat je daar zuinig mee omgaat je en, dat dat nou? je het geld, en dat je het geld uitgeeft aan die dingen waar nou, dan mensen wat is hebben. En de manier waarop dit moment de begroting tot stand komt. Uh, het past ja. gewoon niet meer bij deze tijd. Het ja, moet, moet anders worden. is een beetje ja. dat ons geld naar de Franse ja. zonnebloemen gaat. Dat is een beetje zonde. Uh, bijvoorbeeld, ja. Um, uh, het probleem is, hè, dat wat u nu zegt, hè, uh, die Unie, daar zitten we gewoon in. Mm. Um, uh, uh, het punt is natuurlijk hè, dat, dat uh, u zegt, het moet democratischer, het moet transparanter. Maar dat betekent dus dat we erin gekonkelen voest zijn. Dan moet u toch als democraat. Nee, ontzettend nou, dat veel pijn nee, moeten hij eens kijken. Er is natuurlijk toen de nou, toen ja, de samenwerking dat is ons nooit toen voorgelegd. de samenwerking begon. Uh, uh, maar dat was de manier. doet u toch pijn. U bent dat democraat. Ja, maar ik. Daarom zegt deze zes. Dat moet anders. Ja, achteraf. Uh, nou, achteraf, ja, nee, kijk, kijk. we Het, moet het, het is begonnen in de jaren 50. Uh, de, tussen zes landen. En het werd destijds he, was er een methode van diplomaten en ambtenaren die, die gingen naar Brussel en die, uh, die sloten daar uh, compromissen. Dat werkte toen heel goed, want het ging over een heel beperkt beleidsterrein. Bovendien zat de wereld anders in elkaar. Alleen, we leven nu, wat is het, 65 jaar later. Uh, de wereld ziet er totaal anders uit. De Europese Unie gaat over heel andere, veel meer onderwerpen... die allemaal heel relevant zijn. Je kan dus niet meer met die methode van toen. He, ik noem het dan maar van de jaren 50... toen we met Bakeliet de telefoons belden. Uh, en tegenwoordig hebben we de iPhone. Uh, je moet dus ook de manier waarop Europa wordt bestuurd... moet je gaan aanpassen. Uh, en ik denk dat de tijd daarvoor nu rijp is. Ik vind het ook wel... Kijk, u zegt van de mensen willen het niet. Dat, dat is voor een groot deel... Ook waar. Uh, tegelijkertijd merk ik dat er sinds een jaar anderhalf jaar ineens heel veel wordt gediscussieerd over Europa uh, en dat is goed uh, en dat betekent ja, dat, dat mensen ook veel dat meer, te dat maken, meer dat ze dat we minder geld ja, hebben nou, en dus we, willen we ook minder precies, geld aan dat soort hobby's uitgeven uh, never never uh, uh, let a good crisis uh, go to waste uh, we Zo. hebben we hebben crisis nou, dat gaat goed uh, ja <laughs> we hebben we hebben crisis en dat betekent dat er ineens veel meer over gesproken wordt en dat mensen ook veel alerter zijn hè, en dat je we hebben in de in de verkiezings had iedereen het over de fact-check. Ja. Uh, op het nou, moment dat mensen meer we weten... we moeten hebben eigenlijk, hè? Ja, op het moment dat mensen meer weten over uh, Europa... er meer over horen... kunnen ze dus ook veel kritischer vragen stellen. Nou, dan, dan heb ik nog eens een vraag. Debat. Sophie, hoe kan dat nou dat ik vorige week in de krant... eigenlijk voor het eerst eens lees... op enig begrijpelijk niveau voor een normaal iemand zoals ik hoe die begroting in elkaar zit... dat je nu probeert om daar wat meer handen en voeten aan te geven... En dat ik eigenlijk nog steeds... want je zegt, er moet aan andere dingen besteed worden, fantastisch. Maar die informatievoorziening is toch al ronduit dramatisch. Ja. Je krijgt niet eens voor elkaar vanuit Europa... om uit te leggen wat er dan voor zegenrijke dingen met die, met, die, met die poen gebeurt. Daar zou je toch mee moeten beginnen? Dat weet toch helemaal ah, ja, je, niemand? Iedereen je, je. denkt dat dat een van de fonds is... Ja, nou, maar Europa, de, de, zeg maar de, de, de instellingen van de Europese Unie zijn ook niet amorf. Er is toch echt wel verschil tussen het Europees Parlement bijvoorbeeld en de Raad, waar de nationale ministers in zitten. Uh, het Europees Parlement bestaat bovendien weer uit verschillende politieke fracties. Mensen die hele verschillende politieke opvattingen hebben. Uh, zoals dat ook hoort uh, in een democratie. Uh, en ik heb al, al eerder gezegd, de manier waarop die begroting tot stand komt hè, de, in, in, in een soort koehandel tussen 27 regeringen vast gelegd wordt voor zeven jaar. Ik bedoel, wie weet er nou hoe, hoe de wereld er over zeven jaar uitziet? Doen we in Nederland toch ook niet een begroting voor zeven jaar? Dat is idioot. En dat moet dus aangepast worden aan uh, de eisen van de moderne tijd. Die eisen vaststellen is er moet gewoon een, een normale, moderne, democratische besluitstructuur in Europa komen. Dat is je, je, je Nou, idee. bedrijfsstructuur, ik zou, ik zou dat nee, toch wel nee, gewoon nee, openbaar bestuur nee. willen. Noemen. Nee, nee, nee, dat zei ik niet. Maar geef de BVEU of zo. Ja. Ja. Maar goed, uh, we, we, we zitten dan al in een politieke unie. Uh, mm -hmm. uh, met heel veel landen in een monetaire unie. Uh, ja, we hebben heel kort tijd voordat het een unie is. Maar moet er dan een leger komen, ook een Europees leger? Nou, op termijn. En dat zal langer termijn zijn. Als je kijkt, je moet eerst beginnen met een, uh, met een volwaardige dus buitenlandpolitiek. Uiteindelijk, uiteindelijk de, als, je als je volwaardige. Daar zijn we al mee bezig. Dat, dat wordt nu al opgebouwd. Maar je moet een volwaardig buitenlandbeleid hebben. We praten straks met u ja, verder, mevrouw Dat Is in dit het, het, veld. het teken? Ja, ja, ja het teken. Het is het teken. Dus we, uh, nu naar het NU Journaal <laughs> gaan. En we zijn straks weer terug met Sophie In het Veld Europarlementariër voor deze. Zij dus zegt Tot zo. Dag. Tot de echte Jannen.